8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Zometeen krijgt u een overzicht van de reacties op de aanval op Syrië. We zijn in Washington, Beirut en Londen. En vandaag is de begrafenis van Winnie Mandela. Een grote gebeurtenis in Zuid-Afrika. Eerst een overzicht van de gebeurtenissen van vannacht. Hier is Lieselot Thomassen. Syrië is vannacht gebombardeerd door de Verenigde Staten... het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Aanleiding voor de beslissing was de aanval met gifgas vorig weekend... in de Syrische stad Douma, zei Trump. Hij noemde die aanval het werk van een monster... waarmee hij doelde op president Assad... Volgens de Amerikanen zijn drie doelen bestookt. Een opslagruimte voor chemische wapens in Homs... een commandocentrum daar in de buurt... en een onderzoekscentrum in Damascus. Het zou gaan om een eenmalige vergeldingsaanval. Volgens Assad-gezinde militanten waren de doelwitten vooraf al ontruimd. De Russen zouden dagen geleden al gewaarschuwd hebben... voor een bombardement. De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten zegt dat de aanval niet zonder gevolgen kan blijven. En de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties zegt dat het onacceptabel is om president Poetin te beschuldigen. Premier Rutte zegt begrip te hebben voor de aanval. Hij noemt het een proportionele en wel overwogen actie. Volgens de Britse premier May en de Franse president Macron was er geen andere optie dan bombarderen. Frankrijk heeft Rusland vooraf wel op de hoogte gebracht om escalatie te voorkomen. Colombiaanse rebellen hebben twee journalisten uit de Ecuador... en hun chauffeur vermoord. De drie werden eind vorige maand ontvoerd... bij de colombiaans ecuadoriaanse grens. Kort daarna publiceerde de guerrillabeweging beweging Oliver Sinisterra Front... een afsplitsing van de FARC, foto's waarop ze levend te zien waren... vastgeketend aan hun nek. Colombiaanse guerrilla's kidnappen vaker journalisten. Vorig jaar werden de Nederlanders Dirk Bolt en Eugenio Vollender... ontvoerd door de ELN-beweging en na een week werden ze vrijgelaten. Bij de Groningse plaats Garsthuizen is gisteravond een aardbeving gemeten... met een kracht van 2,8. Bij de meldkamer van de hulpdiensten zijn geen meldingen... van incidenten binnengekomen. Op sociale media zeggen mensen in onder meer Loppersum, Bedum... en Uithuizer Mede dat ze een schok hebben gevoeld. In het gebied zijn vaker bevingen als gevolg van de gaswinning door de NAM... De beving bij Garsthuizen is een van de zwaarste aardbevingen van de afgelopen jaren. Het kabinet besloot eind vorige maand dat de gaswinning in de regio over 12 jaar moet zijn afgebouwd naar nul. Volgens het kabinet zijn de gevolgen van de winning, zoals schade aan woningen en andere gebouwen, niet langer maatschappelijk aanvaardbaar. In zijn woonplaats Krimpen aan de IJssel is acteur Fred Vaassen overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de farah serie Oppassen. Daarin speelde hij de Rotterdammer Harry Stevens... een huisvriend van de familie Bol-Buis, waar de serie om draaide. Fred Vaassen had al een tijdkanker. Hij is 76 jaar geworden.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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl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 Het NOS Radio 1-journaal. Het is vijf over acht. De aangekondigde vergeldingsaanval op Syrië heeft vannacht plaatsgevonden. De VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voerden bombardementen uit op doelen in Syrië. De bombardementen zijn een vergelding voor de aanval van vorig weekend in de Syrische stad Douma. Het Westen zegt dat er toen gifgas is gebruikt. Correspondent Arjen van der Horst vertelt welke doelen in Syrië vannacht zijn geraakt. Dit waren doelen in de hoofdstad Damascus en ook nabij de stad Homs. Om drie uur s'nachts Nederlandse tijd maakte president Trump bekend... dat ze samen met de Britten en Fransen... Ja, een precisieaanval gelanceerd hadden op het Syrische regime. Het Pentagon zou later de doelen bekendmaken. En volgens generaal Dunford, dat is de chef-staf van de Amerikaanse strijdkrachten... Ja, waren het gebouwen op drie verschillende locaties... die betrokken zijn bij de productie en opslag van chemische wapens. The targets that were struck and destroyed were specifically associated with the Syrian regime's chemical weapons program. The first target was a scientific research center located in the greater Damascus area. The second target was a chemical weapons storage facility west of Homs. We assessed that this was the primary location of Syrian sarin and precursor production equipment. The third target, which was in the vicinity of the second target, contained both a chemical weapons equipment storage facility And an important command post. Ja, het was dus een uh, opslagplaats voor onder meer Saringras... ook een commandopost en een researchcentrum die geraakt zijn. De Amerikanen deden dat met kruisraketten die ze vanaf hun marineschepen stuurden... terwijl de Frit, Britten en Fransen aanvielen met bommenwerpers. Ja, en de aanval duurde niet lang, volgens ooggetuigen in Damascus iets langer dan een kwartier... En daar bleef het dus ook bij. En het lijkt daarmee sterk op die actie van een jaar geleden. Ook dat was een vrij beperkte, eenmalige actie. Al hield het Pentagon een slag om de arm. Want als Syrië opnieuw chemische wapens inzet... Ja, dan zal Amerika niet schromen opnieuw aan te vallen. Heeft Trump in die persconferentie nog iets over Rusland gezegd? Ja, Trump richtte zich rechtstreeks tot Moskou. Hij zei, waarom zou je een moorddadig regime als dat van Assad steunen... een regime dat zijn eigen burgers vergast? In 2013, President Putin and his government promised the world that they would guarantee the elimination of Syria's chemical weapons. Assad's recent attack and today's response are the direct result of Russia's failure to keep that promise. Ja, bovendien, zegt Trump, Rusland heeft zich gewoon niet aan zijn eigen beloftes gehouden. Rusland zou namelijk het chemische wapenprogramma van Syrië ontmantelen. Daar werden in internationaal verband in 2013 onder leiding van onze huidige minister van buitenlandse handel, minister Kaag, eh, zou dat gebeurd moeten zijn. Maar dat is dus niet gebeurd, zegt Washington. Harde woorden dus aan het adres van president Poetin. Rusland heeft zich volgens Trump niet aan zijn beloftes gehouden. Correspondent David Jan Godfra over hoe Rusland op deze aanval reageert. Het laatste nieuws komt van het ministerie van Defensie hier in, in Moskou. En dat meldt dat er behalve uh, doelen die met, uh, met chemische wapens te maken hebben... ook burgerdoelen zijn, uh, zijn geraakt. Nou, ze leggen dat verder niet uit. Ze zeggen ook niet of daar slachtoffers bijgevallen zijn. Uh, maar dat melden ze in ieder geval. En verder zeggen ze ook dat er geen Russische doelen uh, getroffen zijn. Nou, Rusland heeft een uh, luchtmachtbasis en een marinebasis in, uh, uh, in Syrië. Nou, daar zijn dus kennelijk geen, uh, geen raketten neergekomen. Ja, en verder is er een, uh, een verklaring van de Russische ambassadeur in Washington, die, uh, die het heeft in die verklaring over een vooropgezet scenario. Met andere woorden, de acties van de Amerikanen, de Britten en de Fransen van de afgelopen tijd zijn er volgens hem voortdurend op gericht geweest om uiteindelijk deze aanval uit te kunnen voeren. En dat uh, omvat dus ook die gifgasaanval in, uh, in Douma. Dat is volgens hem dus ook Onderdeel van dat, van dat scenario. En ja, het uiteindelijke doel van het Westen, vinden de Russen, denken de Russen, is verwijdering van Assad. Vandaar dus een militaire aanval met dat doel als in het achterhoofd. Hoe gaat hier Rusland verderop reageren? Welke mogelijkheden hebben ze? Ze hebben een aantal mogelijkheden, niet heel erg veel... Uh, maar gezien het feit dat ze nu al zeggen dat er geen Russische doelen zijn geraakt... Uh, denk ik niet dat ze direct militair zullen antwoorden. Dat kunnen ze dus wel vanwege uh, ja, de, de aanwezigheid van uh, Russische gevechtsvliegtuigen... en marineschepen in en bij Syrië. Uh, voor de rest... Ja, zijn de mogelijkheden eigenlijk beperkt. Dus je kunt denken aan diplomatieke maatregelen. We hebben natuurlijk in de Skripalzaak gezien... dat er over en weer heel veel diplomaten uitge uitgewezen zijn. Ja, mogelijk dat daar een vervolg op komt. Uh, er zijn wat economische mogelijkheden... hoewel de economische banden tussen Verenigde Staten en Rusland... niet heel erg, heel erg groot zijn. En er is sprake van geregeld overleg... tussen de militaire toppen van uh, de Verenigde Staten en, en Rusland. Het zou kunnen dat Rusland zegt, daar houden we nu mee op. Uh, bekijk het maar, Amerika. Wij gaan gewoon zonder enig overleg verder met wat we al, met wat we al doen zijn in Syrië. Onze Turkije-correspondent Lucas Waagmeester is in Beirut in Libanon... voor ons, om de situatie te volgen. Hij vertelt hoe deze aanval in Syrië is beleefd. Het gevoel is toch wel dat dit natuurlijk de aanval was... die ze in Syrië echt zagen aankomen. Het lijkt er daarmee op, ook dat er vooral materiële schaal is dat alles en iedereen echt was voorbereid. De plekken, de gebouwen die vannacht geraakt zijn, waren ontruimd. Stonden al een aantal dagen leeg. En er worden dus wel meldingen gemaakt van een paar gewonden... maar bijvoorbeeld verder niet van dodelijke slachtoffers. Bronnen in Damascus zeggen dat het wel een hele heftige nacht was. Gigantisch kabaal is het geweest dat in de hele stad te horen was. Een half uur tot drie kwartier af en aan. Heel intens... Uh, niet alleen uh, van die neerkomende raketten, maar vooral ook van het Syrische luchtafweer... dat ook wel enigszins effectief is geweest, zeggen de Syriërs. Het afweer heeft zeker tien raketten uh, weten neer te halen... voor zij het doel konden treffen, althans, dat zeggen de Syriërs. Dus hm. ja, het was voor Damascus echt een heftige nacht... maar het was er wel een waar iedereen klaar voor zat en die iedereen dus uh, zag aankomen. En is er al een officiële reactie van het, van het regime, van de regering Assad? Ja, die is onderkoeld en zelfs wat opgelucht, kun je zeggen. We hebben deze aanval ondergaan en uitgezeten. Dat is zo'n beetje de tekst. En uh, we zijn nu op pad om de schade op te nemen. Dat is wat we tot nu toe van de Syrische regering hebben. Deze aanval is op staatsmedia uh, inmiddels vanochtend gedoopt. De tripartiet agressie: de agressie van de drie partijen, Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk. En de toon is toch wel uh, heel duidelijk. Ja, dit heeft allemaal weinig uitgehaald. Dit doet ons niet veel pijn. In zekere zin uh, klinkt er ook wel wat opluchting in door. Hè? De, ze zijn nu voorbij, ze zijn achter de rug. En het lijkt mee te vallen. De Syrische regering had het belangrijkste militaire materieel... natuurlijk in de afgelopen dagen echt opgeborgen. Vooral opgeborgen door het ernaast uh, Russisch materieel te parkeren. Uh, er zijn een aantal grote Russische bases in Syrië... waar dus ook veel... Ja, belangrijk uh, Syrisch materieel is, is, is opgeborgen en, en dat heeft gewerkt... want die Russische basis die zijn uh, uh, vanaf natuurlijk niet geraakt. Dus de toon in de Syrische reactie is vooral er een van opluchting. Het is voorbij en het viel allemaal tot nu toe mee. Dat was Lucas Waagmeester vanuit Libanon. Aanval viel dus enigszins mee, volgens de regering Assad ook. Aanval was dus ook al aangekondigd. Afgelopen dagen werd er door Westerse bondgenoten... al druk overlegd over de vergeldingsaanval onder meer Groot-Brittannië deed eraan mee. This evening I have authorised British armed forces to conduct coordinated and targeted strikes to degrade the Syrian regime's chemical weapons capability and deter their use. We are acting together with our American and French allies de premier mee om een persconferentie over de samenwerking met de Amerikanen... en ook de Franse, correspondent Tim De Witte in Londen. Wat heeft May nog meer gezegd? Uh, nou, het was uh, sowieso de eerste keer dat May opdracht gaf... voor militaire actie uh, sinds ze uh, premier is geworden hier een kleine twee jaar geleden. En daarom zei ze, zo'n beslissing heb ik echt niet zomaar genomen. Maar ze zag geen andere optie dan tot militair ingrijpen over te gaan, zei ze dus mee te gaan... met de Fransen en de Amerikanen. Uh, verder zei ze, dit gaat ook niet om regime change... om het afzetten van president Assad. Ook niet om het inmengen in de burgeroorlog... die al jaren bezig is in Syrië. Nee, dit gaat om het moment waarop de internationale gemeenschap... moet laten zien dat het gebruik van chemische wapens hoe dan ook bestraft zou worden en ook echt niet getolereerd zou worden. Want eh, zij mee verder nog... chemische wapens gebruiken gaat zo'n grens over... Daar, kun, daar moet je gewoon tegen opstaan. En daarbij refereerden ze trouwens niet alleen aan Syrië... maar ook nog even aan het moment waarop... Eh, die voormalige, eh, voormalige Russische spion Skripal... in Groot-Brittannië eh, vergiftigd werd met zenuwgas. Die aanval op mm -hmm. hem een aantal weken geleden. Daarvan zijn mee... Eh, dat was ook een gebruik van een chemisch wapen. En dus eh, vond ze gewoon dat Britten hun verantwoordelijkheid moesten nemen en mee moesten doen. Maar hoe gaat de rest van Groot-Brittannië dit vinden? Nou, ik denk niet dat May hoeft te rekenen op uh, heel veel steun vandaag. Zeker niet van uh, de andere kant, zeg maar, vanaf de oppositie. Uh, want de afgelopen dagen was er sowieso al veel kritiek op haar. Met name van een partij als Labour, de grootste oppositiepartij. Omdat May deze aanval, uh, uh, of zeg maar mee wilde doen aan deze aanval... zonder eerst toestemming te vragen aan het parlement. En dat heeft May uiteindelijk dus ook niet gedaan. Ze heeft het parlement omzeild en heeft met haar regering op eigen houtje besloten om hier aan mee te doen. Dus daar zal ze ongetwijfeld later vandaag heel veel kritiek op gaan krijgen... van met name de leider van Labour, Jeremy Corbyn. En tegelijk kijk je naar de opiniepeilingen hier in Groot-Brittannië... die zijn de afgelopen week ook gedaan of de Britten hier eigenlijk wel blij mee zijn... dat Groot-Brittannië meedoet aan militaire actie... Dat valt ook wel tegen, want maar 22% van de Britten steunt zo'n aanval... en bijna de helft van de Britten zei tegen zo'n aanval te zijn. Dit is ook waar de voorganger van, van May tegenaan liep, Cameron. Dat, dat de, eigenlijk Obama had die rode lijn, die overwoog een aanval... maar de Britten konden toen geen ja zeggen... omdat hij gewoon tegenwerking had in het parlement, Cameron. En, en May heeft nu het parlement eigenlijk overgeslagen... heeft tot deze aanval besloten. En, en, en op wat voor manier hebben de Britten dan precies bijgedragen aan deze aanval? Wat was hun Ja, nog even, ja nou, nog even refereren aan wat je net zei. Want dat was natuurlijk ook wel wat mee in haar achterhoofd heeft mm -hmm. gehad. Want Cameron, uh, in 2013, um, uh, was er ook zo'n chemische aanval in Syrië. Ook toen wilden de Britten inderdaad meedoen. En ging Cameron eerst langs het parlement en verloor die stemming. Ja. Waardoor de Britten dus niet meededen. En letterlijk inter internationaal in hun hemd uh, stonden. Uh, zeker toen in Washington. En om nog even terug te komen op wat de Britten vannacht precies hebben gedaan, uh, ze hebben een aantal raf uh, Tornado-gevechtsvliegtuigen ingezet. Dus van... De Britse, uh, de Britse luchtmacht... en hoeveel raketten ze precies hebben afgevoerd... dat is niet helemaal, helemaal duidelijk. Maar die zijn duidelijk ingezet boven Homs... op die chemische depots... Hè, waar Arjen van der Horst net al even over vertelde. Dus een van de drie uh, bestookte doelen vannacht... daar hebben de Britten aan meegedaan. En we weten ook dat de Britten... sowieso goed vertegenwoordigd zijn in het gebied. Want op Cyprus, uh, het eiland in de Middellandse Zee... dat tegelijk ook niet heel ver bij Syrië vandaan ligt... Uh, daar hebben de Britten een grote militaire... Basis. Daar vandaan zijn deze toestellingen uh, ook opgestegen. En daarnaast uh, weten we inmiddels ook dat de Britten verschillende onderzeeërs naar de Middellandse Zee hebben gestuurd. Die zijn bemand met kruisraketten. Uh, maar die zijn vannacht uh, in elk geval nog niet ingezet. Correspondent Tim de Wit vanuit Londen, dankjewel. Buitenlandse science berichten natuurlijk ook over die aanvallen in Syrië. Lise Lot, wat zeggen die? Nou, de Russische nieuwszender Russia Today... bijvoorbeeld er staat een foto van een Frans militair gevechtsvliegtuig... dat landt op Cyprus. Daarnaast is te lezen dat Moskou de aanvallen veroordeelt. De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanvallen op Damascus zijn gedaan... juist op het moment dat ze een goede kans maakten op een vredige toekomst... na jarenlang tegen terroristische agressie te hebben gevochten. De Franse regering heeft via Twitter een video verspreid van Franse Rafale straaljagers, die vannacht opstegen om in actie te komen tegen Syrië. De Fransen maakten niet bekend vanaf waar de straaljagers precies vertrokken. CNN vraagt zich op de site af hoe het nu verder moet na de aanvallen op Syrië. Volgens de nieuwszender is niet duidelijk hoe Trump verder wil. Hij wil dat de Syrische leider Bashar al-Assad vertrekt... maar terug naar oorlog met Syrië, zoals onder Obama, is eigenlijk ook geen optie... Of gaat het echt alleen maar om het aanpakken... van het gebruik van chemische wapens? Volgens CNN is er geen oplossing, zolang Assad de leider is. gaan we hierover doorpraten met Frans Ozinga... commodore van de Koninklijke Landmacht... en ook leraar Militair Operationele Wetenschappen. Ja, die vraag die CNN opwerpt is natuurlijk legitiem. Dat vraagt iedereen zich af. Hoe nu verder? Uh, en zoals iedereen ook zegt, net zoals ik... <laughs> daar hebben we geen antwoord op... Maar, maar hij heeft er wel uh, voor doorgeleerd. Dus ik zie dat hij toch aan het begin van een antwoord komt. Of in ieder geval... Nou kijk, Trump, has, Trump zit in een heel moeilijk pakket. Enerzijds wil hij zich terugtrekken. Ook vanwege de binnenlands politieke overweging. De conservatieve partij en met name de, de, de extreem conservatieve hebben gewoon gezegd. van, Dit gaan we niet meer doen. Je moet je terugtrekken uit de, de regio. Te meer daar er geen duidelijke oplossing is. En ook omdat we weten dat externe interventies in dit soort conflicten veelal niet makkelijk tot een oplossing leiden. Aan de andere kant moet Trump zich natuurlijk manifesteren als, als superpower. En hij kan niet daar een machtsvacuum laten ontstaan... die intussen is ingevuld door Iran, Turkije en Rusland. Uh, daarnaast zien we dat de internationale rechtsorde wordt uitgehold... als we dit soort gedrag van Afstand uh, toestaan. Dus uh, Trump zit in een lastig pakket. Ook binnenlands natuurlijk, hij heeft een aantal onderzoeken tegen zich lopen. En hij heeft een, binnen zijn eigen team een, een aantal haviken, Bolton... maar hij heeft ook een aantal gemaardagden, zoals zijn is. En die hebben allemaal stemmen in dit, uh, in dit kapitel. Op korte termijn denk ik dat hij een arsenaal van dit soort symbolische acties... Uh, echt wel achter de hand houdt. Hij kan altijd uh, terugslaan na een soortgelijk incident... met een groot arsenaal van kruisraketten. Hij heeft in de Indische Oceaan B-52's B-1 bommenwerpen staan. Hij heeft in de Persische Golf vliegtuigschepen staan. Dus hij heeft militaire opties om, mocht Assad eigenlijk zeggen... van joh, dit is fijn, dit zag ik aankomen, dit is bluf om dan alsnog uh, terug te slaan. Ik denk ook dat Amerika momenteel uh, inlichtingoperaties gaat uitvoeren... om te kijken wat er nu gebeurt met de, de Syrische eenheden... waar de verschillende uh, chemische wapens uh, naartoe gaan... want die zijn allemaal verspreid momenteel. Om uh, in de toekomst, mocht er weer zo'n aanval vanuit Assad komen... Uh, misschien wat effectiever uh, toe te kunnen slaan. Maar dan lijkt het bijna een, een soort voetbalwedstrijd... waar gelijk moet worden gemaakt. Het, het stond 1-0 ja. en nu is het weer 1-1. En nu is het wachten op wat de andere kant weer doet? Ja, uh, Niemand heeft de illusie gehad dat dit tot een oplossing zou leiden. Maar het kan wel leiden tot een verandering in de, dynamiek, in de politieke dynamiek. Het kan leiden tot een heroverweging in Rusland... van de mate van steun die Rusland aan Assad wil geven. We zien ook dat Turkije zich langzaam gaat begeven. Die heeft ook gezegd intussen, van Assad, je bent hier te ver gegaan. En tot nu toe zaten ze met name in Rusland, samen met Rusland... aan de zijde van, van Assad. Trump dus ver, ver, Verzocht ook Erdogan om, om steun hè, van de regering. en nam contact met hem op. Exact, dus misschien dat je... door deze aanval toch weer een nieuwe regionale dynamiek krijgt. Maar dat hangt af van de diplomatie die Amerika nu gaat ontketen... samen met de Britten en de Fransen. Dank voor je komst aan de studio. Frans Ozinga, commodore van de Koninklijke Landmacht. De luchtmacht moet ik natuurlijk zeggen. Jazeker. Je bent toch weer net ietsje sneller dan ik, meneer Ozinga, En een hoogleraar ook, militair operationele wetenschapper. Hartelijk dank. NOS Radio We hadden het al eerder over in de uitzending. Het is 25 jaar geleden dat het gebruik van asbest in Nederland werd verboden. Maar juist nu beleven we een piek wat betreft het aantal sterfgevallen. Zo'n 500 per jaar. En de komende 15 tot 20 jaar zullen nog zo'n 8000 mensen komen te overlijden aan asbestkanker. Dat er nu nog zoveel slachtoffers vallen komt omdat het lang duurt voordat de ziekte zich openbaart. Gemiddeld 40 jaar. Gemakkelijk is het dan vaak niet om een volledige schadevergoeding te krijgen... merken de slachtoffers. Het is vreselijk heftig, want eigenlijk stort de hele wereld in. Je, je gaat lezen en ontdekt dat de levensduur gemiddeld erg kort is. Dirk Borsbaum, 76 jaar. Afgelopen december kreeg hij te horen dat hij asbestkanker heeft. Dat kan niet. Dat heb ik niet. was zijn reactie. Ja, Borsbaum had bij de Rotterdamse droogdokmaatschappij gewerkt... Maar toch op kantoor? Totdat hij ging vragen van waar heb je gewerkt. En toen zag je zang ging het liggen. En toen realiseerde hij zich dat hij in het begin van zijn carrière had gewerkt op de werkplaats. En dus in contact was gekomen met Asbest. Inderdaad, van 67 tot begin 69 meegewerkt. Bij mij heeft inderdaad 50 jaar geduurd voordat ze zich openbaarde. Borstboom was het dus bijna vergeten dat hij met asbest had gewerkt. En dat gebeurt vaker, weten ze bij het Instituut Asbestslachtoffers. Dat instituut bemiddelt onder andere voor slachtoffers om een schadevergoeding te krijgen bij voormalige werkgevers. Ze komen met iets nieuws: een online asbestregister. Directeur Jan Warning legt uit. Het blijkt uh, dat het, uh, om een schadevergoeding te krijgen... heb je een bepaald bewijs nodig dat je bent blootgesteld. Anders zal een werkgever of een, of een verzekeraar... nooit tot uitkering overgaan van een schadevergoeding. Nou, Dat is voor mensen, gezien de ontzettend lange latentietijd van, uh, van asbestziekte... dat kan soms 20, 30, 40 tot, tot wel 60 jaar duren. Ja, latentietijd, legt u dat even aan? Ja, latentietijd is in feite de tijd dat je de asbest hebt ingeademd... dat je zich als het ware latent in het lichaam bevindt maar nog niet tot een ziekte is gekomen. Nou, die tijd, die kan heel erg verschillen. Dus sommige mensen krijgen tien jaar na de laatste blootstelling een, een, een ziekte... maar soms ook zestig jaar na de laatste blootstelling. Nou, dat uh, is nou zo'n lange termijn... Dat, dat, uh, dat je het gewoon al lang vergeten bent hoe dat precies zich afspeelde... dat soms bedrijven niet meer bestaan en dat er ook geen, geen getuigen meer zijn. Nou, om dat allemaal goed vast te leggen... hebben we dat asbestregister dat nu je nog weet...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 Opnieuw Warning. Dat is een van de oneerlijke zaken in het stelsel. Um, er geldt een verjaringstermijn voor dit soort uh, uh, schade van 30 jaar. Een werkgever of een verzekeraar kan zich op de verjaring beroepen... en dan kan je in een bemiddeling eigenlijk niet verder komen. Dan moet je echt naar de rechter toe. Nou ja, en zoals gezegd is dat voor slachtoffers vaak een brug te ver... omdat men de kosten niet heeft, de tijd er niet heeft. Dus dat is een heel treurig gebeuren. Warning hoopt dat de politiek de verjaringstermijn voor asbest wil schrappen... Tot die tijd hoopt hij op de coulance van werkgevers en verzekeraars. Die verjaaringsdraging, moeten ze onmiddellijk mee ophouden. Reageert Dirk Borstbaum. Overigens kwam de verzekeraar in zijn geval snel over de brug. Maar in een derde van de gevallen is het krijgen van die schadevergoeding een probleem. Dat hoort Borstbaum ook wel eens. We hebben ook gehoord van andere gevallen... die de werkgever van het kastje naar de muur gestuurd worden. Of gewoon de aansprakelijkheid wordt niet erkend. Want ze hebben vaak op versch verschillende werkgevers gewerkt... En dan is het makkelijk schuiven. Dus er zijn heel veel mensen die krijgen ook maar een heel klein deeltje van de totale vergoeding. Dus die verjaringstermijn is gewoon te kort. Moet eigenlijk helemaal verdwijnen. Het kan niet met deze ziekte. Nee, deze ziekte is zo slopend en gaat soms zo langzaam dat het niet kan. Er is geen verjaring. Een bijdrage was dat van Mark Hamer. Heeft u nu met asbest gewerkt? Of bent u op een of andere manier in aanraking gekomen met asbest? Op www.asbestregister.nl vindt u meer informatie. 1, 2, 3 voor de dag. Uiteraard houden we u natuurlijk de komende uren op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de bombardementen op Syrië. Er komen steeds meer details naar buiten. Op dit moment ook. De Formule 1-coureurs... de kwalificatie van de Grand Prix in China... houden ook daar u van op de hoogte. Hoe gaat Max Verstappen het doen? Hij had natuurlijk twee eerst slechte races. Hoe gaat het deze derde race? Bijna twee weken nadat ze overleed... wordt Winnie Mandela vanmiddag begraven in Zuid-Afrika. Correspondent Bram Vermeulen in Johannesburg... in een stadion waar straks afscheid van haar wordt genomen. Bram, hoe zal Winnie Mandela worden herdacht vandaag? die daar een zegje over willen doen, uh, die gaan allemaal gekleed uh, in een doek om hun hagen geslagen. En waar, en waar ze ook kunnen, uh, proberen ze de... de om te laten zien dat Winnie Mandela in de afgelopen 25 jaar door heel veel uh, mensen uh, aan de kant is geschoven. Maar dat ze voor hun nog steeds de moeder van de natie is. En dat stadion hier in Soweto loopt vanochtend uh, al goed vol. Uh, met zowel mensen... Ja, Dit, en... dit is... Bram, ja, het laatste stuk hoorden we in die Bram. Wat, dat komt misschien omdat het daar zo druk is. Want als ik ook jou op je achtergrond hoor, het klinkt als iets heel groots. Okay. Hoe, hoe gaat dat eruit zien verder vandaag? Ja, dit is inderdaad. Uh, het stadion begint al behoorlijk vol te lopen. Uh, je ziet hier natuurlijk de kleuren van het ANC, de partij van Winnie Mandela... maar ook van andere politieke partijen. En daar komt natuurlijk Toets Zuid-Afrika op af... Uh, waarbij de belangrijkste speech uh, is voor president Cyril Ramaphosa. Maar het is ook een belangrijk moment voor Zuid-Afrika. Begrafenissen zijn altijd gelegenheden geweest om uh, politieke standpunten naar buiten te brengen. Denk aan de begrafenis van haar ex-echtgenoot Nel van Mandela toen Jacob Zuma werd uitgejouwd. Dus Worden vandaag. Bram van Meulen, we laten het hierbij, want de verbinding is te slecht, maar we horen je zeker vandaag nog terug op deze zender. Correspondent Bram van Meulen vanuit Johannesburg. Dat was het Radio 1-journaal. We houden u dus uitgebreid op de hoogte... ook over het nieuws over de aanval op Syrië vandaag. Verder daar ook natuurlijk uitgebreid aan voor... in Nieuwsweekend met Peter de Bie en Mieke van der Weij. Zometeen eerst nog het NOS-journaal met Lieselot Thomassen. Ik wens u nog een heel fijn weekend. Twintig jaar geleden Amsterdam-West.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 Westerse landen reageren met begrip op de bombardementen van vannacht om doelen in Syrië. President Trump kondigde de aanvallen om drie uur vannacht Nederlandse tijd aan. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk deden mee aan de bombardementen, die een vergelding waren voor de aanval vorig weekend op de stad Douma. Volgens het Westen is daarbij gifgas gebruikt. De Canadese premier Trudeau steunt de aanval en premier Rutte zegt in een reactie op Facebook dat hij begrip heeft voor de actie die, zo zegt hij, in de huidige omstandigheden proportioneel en wel overwogen is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de aanval. Dit is een flagrante schending van het internationale recht. Het schendt de soevereiniteit van Syrië. En Rusland is woedend. Het land claimt dat het grootste deel van de raketten is onderschept door het Syrische leger. Daarbij zijn ook boekraketten ingezet. Rusland heeft gezegd dat de aanval niet onbeantwoord kan blijven. Doelwit van de bombardementen van vannacht waren een opslag voor chemische wapens in Homs... een commandocentrum in de buurt en een onderzoekscentrum in Damaskus...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 NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend om 9 uur. Dan komt Kees Boonman met zijn commentaar. Ja, hij komt daar iedere week, dat hebt u misschien gemerkt. En dan, uh, ja, als je wel eens een pilletje slikt in het weekend... hou je de criminaliteit in stand. En dat besef, dat is er onvoldoende. En dan de vraag van wie is de natuur? Die stellen we naar aanleiding van de kwestie Henschotermeer. Dat is een plas waar zwemmen opeens geld moet gaan kosten. Namelijk 2,95. En als laatste gast dat uur Govoerts. Schilling over de nieuwe ruimtetelescoop TESS. Om tien uur komt Kees Fuik, hij is winnaar van de Socrates Wisselbeker... en die heeft hij gekregen voor een gedurfd essay. U hoort zo meteen waar het over gaat. Dan komt René Dijkstra over politici die steeds vaker hun baan opzeggen... omdat ze meer tijd aan hun gezin willen gaan besteden. Liederweide Paris bespreekt de boeken. En Joke van Leeuwen kreeg vijf sterren in de NRC gisteren... voor haar nieuwe roman hier. zometeen dan gaan we het nog hebben over de uh, boeren. Die hebben een heel nieuw plan waarbij alles beter gaat, maar eerst de toestand in de wereld. Vannacht om drie uur is de verwachte vergelding voor de gifgasaanval van president Assad van Syrië begonnen. Volgens alle bronnen een tamelijk kleinschalige aanval. Het zal een oplossing van het conflict in Syrië bepaald niet dichterbij brengen. Want wat moet er dan wel gebeuren om enigszins rust in dit wespennest te krijgen? We onderzoeken een scenario en dat doen we met Lambrecht Wessels. Hij is conflictanalist en Syriëkende en adviseert verschillende NGO's over... Het land Syrië. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de vergelding op de chemische aanval heeft dus uh, plaatsgevonden. U hoopte echt, zei u gisteren tegen onze redacteur... dat dat helemaal niet zou gebeuren. Waarom eigenlijk? Nou, omdat het. Uh, kijk, het is, een, het is een tactische zet. Het ontbreekt nog steeds aan een strategie van wat willen we? Wat willen de VS met Syrië. En dat strategische beeld dat ontbreekt. Dus dan kun je wel reageren op zo'n aanval, maar dan heb je nog, nog steeds geen policy, geen idee wat je met de toekomst wil. Dus daarom leek het me geen, uh, geen goed idee. Nee, het was een vergelding. Simpelweg ja. voor een gifgasaanval. Dat was de grens. Obama had gezegd, die ja. gaan we niet over en was, uh, had dat laten passeren. Trump heeft duidelijk gemaakt dat hij dat niet ging doen en niet ging doen wat Obama had nagelaten. Ja, dus hij moest ook... Uh, zou ik gezichtsverlies feitelijk leiden als hij dat niet zou doen. Ja. Dus ik denk dat ze gewoon gebeld hebben, we gaan dat aanvallen. Ontruimen jullie de mensen, net zoals de vorige aanval, ook een jaar geleden. Uh, dus in die zin is het voorgekookt, denk ik. En uh, we hopen ze daarmee, ja, want ze hebben nu drie, vier dagen gehad om het voor te bereiden, uh, dat hierbij te laten. Dus dan is het natuurlijk wat wapengekletter diplomatiek. Um, maar dan zijn we eigenlijk nog geen steek verder uh, daarmee. Um, maar het hoeft niet per se te leiden tot grotere spanningen tussen Rusland Maar uh, dit en lijkt vis. een beetje met een sisser af te lopen. Vindt u dat ook? De, het lijkt een beetje met een sisser af te lopen. Klopt. Okay. Ja, goed. Wat dan wel? Um, je hebt eigenlijk een strategie nodig. Van, uh, het, de vorige stra strategie, of een vage wil, was meer. We willen uh, van Assad af. En er komt een soort democratisch Syrië. Uh, en we steunen een oppositie. Uh, en die zou het dan overnemen. Nou, daar is nooit de politieke en de militaire wil voor geweest om dat te doen. En nu heb je een de facto opdeling van Syrië in twee delen. Of in drie delen, zo je wilt. En waar je eigenlijk naartoe moet, is een, toch een diplomatieke oplossing. Tussen aan de ene kant. Assad met Iran met, met, met Rusland aan de ene kant. En oppositie aan de andere kant. Nou, Je hebt islamistische oppositie... en een iets meer koosjer of zo je wel halal-oppositie... Uh, aan de andere kant. En omdat... Uh, en ja, de Koerder nog. Ja, maar die hoort dus... dus uh, ja, dat klopt. Dus die zitten bij die kant van... Nou, je zou kunnen zeggen de oppositie... Um, en die hebben nu een gebied, dus eigenlijk veel interessanter dan deze aanval, is een maand of twee geleden hebben de Amerikanen geschoten op Russische huurlingen in Derezoor. Die zijn bereid geweest om uh, tegen Assad troepen te vechten. Dus die hebben gewoon bombardementen uitgevoerd voor de Koerden, of voor de Syrian Democratic Forces, dat zijn Koerden en de Sunni oppositie, in het oosten. En die hebben een grens gezet aan de, zeg het, de Russische en de, de Syrische ambities van het regime richting het oosten. Daar hebben ze tientallen, misschien honderd Russen. Omgelegd. Daar heeft Rusland niet tegen geprotesteerd. Want dat, is huurlingen. dat is een veel grotere stap om te zeggen, tot hier en niet verder. Um, en omdat uh, de oppositie, of zeggen de Koerden met die anderen dus een territorium beheersen... zou je op basis daarvan kunnen gaan onderhandelen naar een soort van deal. Is dat fijn? Nee, want Assad is natuurlijk de grootste massamoordenaar van het land. Maar het is wel een soort van mogelijkheid tot lange termijn stabiliteit. Het is een soort tweedeling van het land. Ja. Een soort tweedeling van het land, de facto. Dat kun je dan uh, uh, wel nominaal bij elkaar houden. Uh, je kan ook verkiezen dat Assad uiteindelijk alles inneemt. Dat kan ook. Ja, dan Met allemaal vluchtelingen en andere problemen tot, uh, tot gevolg. Dan krijg je dat nominaal. Want zowel de oppositie wil officieel het land bij elkaar houden... als het regime. Dan heb je dus dat het regime nog steeds het buitenlandbeleid officieel doet. Maar dan heb je feitelijk een autonoom gebied... Wat we dan zouden moeten gaan opbouwen en stabiliseren. En mijn idee of dat scenario is feitelijk dat je dan zegt tegen die oppositie. Die Koerden en al die verschillende groepen. Laat maar zien dat je dat gebied kan controleren. Netjes. Um, en wij moeten dat zouden met een soort Marshallplan dan moeten gaan opbouwen. Ja, laat maar zien. Uh, uh, uh, ik heb begrepen dat er werkelijk uh, iedereen die daarnaar kijkt alleen maar denkt... hoe hou je in godsnaam zoveel fracties uit elkaar... dat ze niet de hele dag op elkaar zo te timmeren? Belangen. Dus als je begint bij de Koerden. De Koerden hebben een belang een soort van autonomie te hebben in dat gebied... Heel veel Koerden zijn ook naar dat gebied toegetrokken... uit de rest van de Syrië sinds de oorlog. Die worden aan de ene kant bedreigd door het regime, nu inmiddels... en aan de andere kant door Turkije. Doordat er Amerikaanse troepen zijn, hebben zij een belang van... Nou, wij willen Amerikaanse bescherming hebben... Van, dus daar moeten ze eigenlijk ook blijven, die 2000 embedded soldaten. En als zij zich economisch en politiek enigszins onafhankelijk willen blijven opereren... dan hebben ze dat nodig. Dus we kunnen ook als Westen, als Amerika, eisen stellen aan die Koerden. van... jullie moeten andere partijen toelaten en die oppositie toelaten in die andere gebieden. Ook omdat het noorden is Koerdisch of overwegend Koerdisch, maar ook gemixt. Maar de derde Zoer, het oosten, is voornamelijk Sunni. Dus men weet dat ze dat niet als, Koerdi, als Koerden kunnen blijven controleren. Hoe bent u hier zo opgekomen? Um, ik heb uh, jarenlang met de Syrische oppositie gewerkt... in Gaziantep in Zuid-Turkije. Mm -hmm. Dus dan bespreek je de hele tijd uh, scenario's. Uh, en ja, dat is natuurlijk een, een, een, een beetje vrij machtloze oppositie. Nou, het scenario dat je bespreekt is... Dus hoe krijgen we Assad weer, lijkt mij. Ja, dat was, dat was het scenario. Maar er was geen politieke en militaire wil, feitelijk. Het enige wat er gebeurde was dat... Op de grond, dus de politieke oppositie zat in Zuid-Turkije, onder andere. Um, maar de milities op de grond werden gesteund door Turkije, door Qatar en Saudi-Arabië. En die willen niks mee te maken hebben met die oppositie. En daartussen heb je dan de lokale gemeenteraad, de local councils, die vinden dat nog die milities, nog die oppositie hun vertegenwoordigt. Dus dat is inderdaad het wespennest waar je in zit. En ik vergelijk het al met Game of Thrones. We vinden Game of Thrones. Snappen we allemaal, vinden we allemaal interessant. Willen we oh ja, ik heb ik... er gefluid van hoor. Ja, ik ook niet van Game of Thrones, vind maar ik vind die ik dame heb... wel mooi. <laughs> Houden het op. Ja, maar het, het, daar willen we uh, ons in verdiepen. In ieder geval, miljoenen Nederlanders kijken daar graag naar. Um, dus als we ook hier wat dieper erin gaan en je kijkt naar de belangen van al die partijen. Dan, dan is er een, ja, er zijn er mogelijkheden om uh, toch een, uh, richting iets stabielers te komen in, uh, uh, in Oost-Syrië. Dus ik wil eigenlijk dat debat daarover, van nou, wat speelt er wie zijn de partijen, wat zijn de belangen, daar moeten we echt induiken. Anders is het enige, de andere oplossing... dat we feitelijk Oost-Syrië overlaten aan de islamisten uiteindelijk... of aan de Koerden, uh, en de rest van Syrië aan Iran en maar Rusland. Maar waarschijnlijk is dat alleen maar mogelijk... als de twee grootmachten, namelijk de Verenigde Staten en Rusland... uiteindelijk een deal sluiten. Dat klopt. En Rusland wil al die tijd natuurlijk... een soort hoger uh, positie in het internationale toneel hebben. Een erkenning. En dat hebben ze nu in Syrië? Dat hebben ze nu feitelijk. Door Syrië hebben ze zich op de kaart gespeeld. Maar wij hebben natuurlijk, ja, we vinden het erg vervelend om hun die, hun die rol te geven. Of dat te erkennen. Dus er moet een soort van ja, deal komen met Rusland. Maar dat betekent ook gezichtsverlies natuurlijk voor het, uh, voor het Westen. Of een, uh, ja, Dat is lastig om dat uit te werken. Maar het klopt. We moeten met Iran en Rusland... Dan ook aan de tafel gaan zitten. Maar één ding weet je toch ook zeker: die Russen die laten zich daar niet meer wegjagen. Nee, dat, dat zal ook niet. Maar de vraag is even: hoe kunnen we het belangen en ook zoveel mogelijk mensenrechten onder die omstandigheden behartigen? Die laten zich dat niet wegjagen. Die zaten er al, dus er is feitelijk niets veranderd sinds voor de oorlog. Want ze waren al de strategische militaire partner met een eigen basis in Syrië. Dus vertrekken zullen ze niet. En dat is ook gewoon niet haalbaar. En dat is gewoon een, een bittere pil, maar dat is uh, denk ik hoe het is. Hoe, uh, hoeveel kans maakt zo'n plan? Um, het is een nieuw soort van denken, want ja. we zijn eigenlijk gewoon gewend om te reageren. Um, als we het niet doen, als we Syrië niet op termijn stabiliseren... nou, wat moeten we doen als Irak verder destabiliseert? En Afghanistan krijg je grote vluchtelingenstromen. Dus het is ons eigen belang dat we erover nadenken. Dus hoeveel kans maakt zo'n plan... Het is een kwestie van een beter debat en kijken wat de consequenties langetermijn zijn. En denken van wat is ons eigen Europese belang. Maar wie gaat daar met wie debatteren? Houdt nou, u het nog uit elkaar? Jawel. Uh, grofweg, met drie of vier partijen. Je hebt uh, het regime duidelijk, wie er aan, de, aan die kant staan. Dan heb je twee opposities. Je hebt um, zeggen, een, een Koerdische en een, uh, een Sunni-oppositie die niet islamistisch is. En je hebt de islamisten. Die islamisten uh, zijn inmiddels uh, sterk geradicaliseerd. Eh, en kun je niet echt een tafel hebben, of heel beperkt. En die andere oppositie is al redelijk georganiseerd. En dat wordt in Astana zo'n. Uh, wordt Rusland organiseerd dat, huid, uh, dat overleg tussen het regime en die oppositie? En daar moet je dus mee gaan werken. En ik heb je allemaal problemen dat niet iedereen vertegenwoordigd is. Dat klopt. Maar er ligt al wel een soort van framework. Maar dan is er ook nog een heel ander probleem daar. Als je het niet oplost. Dan is er weer ruimte voor die islamitische staat. Precies. Die weer gaat herroberen. 2,0. Precies. Dus dat is ook waar mijn hoop er om is. We moeten er wel blijven, omdat we ISIS zullen bestrijden. ISIS gaat straks ondergronds. We krijgen een ISIS 2,0. En daarom hebben we gewoon geen andere keuze dan ons te engageren met Syrië. Wie gaat dit nou werkelijk oplossen? Nou, het zou leuk zijn voor de afwisseling als Europa zijn eigen politiek zou volgen, omdat de Amerikanen al in Afghanistan. En wat is die eigen politiek dan? Eigen politiek is onafhankelijk van de Verenigde Staten, ja, dus. Of kritisch. He, dus af, de, in Afghanistan was er geen, geen plan, lange termijn strategie feitelijk. Dat gaan we nu niet over hebben. In Irak was er ook geen plan. We gaan naar binnen en ze gaan met palmtakken wuiven. Nou, nu ook in Syrië. We kunnen ze al vragen van: wat is het plan, lange termijn, op Syrië? Nou, als dat er niet is, dan moeten we ze kritisch bevragen van: wat is dat? Um, en ook in dat kijken naar ons eigen belang. Denk even mijn eigen belang op vluchtelingenstroom. Dat is populair. Als, als stok achter de deur in Europa. Dus we kunnen het bevragen van... Goh, hoe gaan we Syrië stabiliseren? En blijkbaar hebben jullie geen plan. Dan moeten we by default wel met een plan komen als maar Europa. Trump heeft toch ook heel duidelijk gemaakt... dat dit enige eigenlijk wat hij wil is wegwezen. Ja, maar dat, zijn eigen leger wil dat niet. Als hij ISIS wil blijven bestrijden, kan hij niet zomaar weg. Dus dat is leuk voor de bühne. En zo fijn dat de Fransen het zouden overnemen of zo. Dat is allemaal heel ingewikkeld en heeft heel veel consequenties. Maar ik moet er nog wel zien dat hij zich terugtrekt als hij ISIS wil blijven bestrijden. En de Veiligheidsraad en de Verenigde Naties hebben hier de. Officieel natuurlijk een grote rol in, maar macht, totaal machteloos? Uh, ja, totaal machteloos. Het, het ligt echt, uh, het is, het is aan Rusland uh, en de VS om tot een, uh, tot een deal te komen op een gegeven moment. Maar Europa moet wel haar eigen politiek gaan voeren, kritisch, zodat de Amerikanen ook kunnen zeggen van nou, we gaan samen met Europa daar iets aan doen. En dat betekent dus in eerste instantie, zoals nu betrokken bij de actie, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Die moet het voortaan nemen. Dat, kan, dat hoeft niet alleen te zijn, maar dat zou een goed begin zijn. Nou ja, want Europa is waarschijnlijk ook niet zo eensgezind. Nee, die, die hebben geen politiek. Maar uh, als we willen wachten totdat er een... Tot, tot er een uh, 7 of 28 landen... met elkaar eens zijn, dat duurt te lang. Ik vind het al prima of één of twee landen... zeggen, nou, dan gaan we ons eigen beleid voeren. Hoe ga u, gaat u dit plan aan de, aan de man brengen? Nou, ik ben met een boek bezig over, over Syrië. <lacht> ja. um, nou, dat wordt een bestseller. Ja. <lacht> nou, dus, ja. Um, uh, eigenlijk wil ik gewoon, gewoon... praten over die belangen... en hoe je die in balans uh, kan, kan brengen. Uh, dus ja, ik wil erover schrijven en over, over spreken. Maar nou, Hoe kom je verder, ik um, ik denk dat he, een analyse van wat zijn de partijen, wat willen die nou en wat heeft gewerkt in, het, in, op, in andere conflicten, wat heeft er niet gewerkt bij de buren, he, bij Irak bijvoorbeeld. Als je daar Afghanistan. Over hebt, Afghanistan. He, en uh, als je dat in beeld brengt, he, bijvoorbeeld. Irak, dat is even handig voor de vergelijking. Sunnis worden daar politiek en economisch onderdrukt. Daarom is ISIS mede ook gekomen. Dus je zult daar een deal moeten maken. Aan de ene kant met Iran, met, met de Shiiten in het zuiden. Met die andere partijen. Ook in Syrië moet je de legitieme belangen van die partijen... Um, moet je, daar moet je over gaan onderhandelen. En het terugbrengen tot een minder gewelddadig conflict. Kijk, Pajs en vrede iedereen stemt D66 overmorgen. Dat gaat niet gebeuren. Maar als je het aantal doden van... 60.000 naar 10.000 kan terugbrengen in het volgend jaar. Heb je dat... heel wel Ja. Hartelijk dank. We onderzochten dus een scenario. Een tweedeling. Misschien zelfs een driedeling. Met ongelooflijk veel consequenties. Maar in ieder geval iets moet er gebeuren. U hoorde Lambert Brecht-Wessels. Conflictanalist. En dus ook zoals u merkt syrië kennen. Hartelijk dank voor uw hulp. Het is een heel ambitieus, maar tegelijkertijd ook een logisch advies. De melkveehouder moet zelf voorzienend worden. Tenminste als het aan LTO en de zuivelindustrie ligt. Zij pleiten ervoor de koeien geen krachtvoer meer te geven. Dat van over de hele wereld moet komen, zoals soja uit Zuid-Amerika. Eiwitten moeten uit gras of producten uit de directe omgeving komen. En omdat het hier om een bindend advies gaat voor de Nederlandse melkveehouders... zullen boeren dus op zoek moeten gaan naar alternatief koeienvoer... het eigen land of dat van de buur. Bij ons is Hans van Grinsven. Hij is uh, auteur van het boek Dit is uw land, het einde van een boerenparadijs, geeft hij samen met Kees Koeman. Uh, hartelijk welkom. Ja, waarom halen ze eigenlijk soja uit Zuid-Amerika om hun koeien te voeren, waar dan ook nog weer eens uh, uh, allerlei prachtig woud voor moet wijken? Nou, krachtvoer, dat is, dat, is dat is de component die ook koeien krijgen. Koeien eet eigenlijk gras, daar zijn ze evolutionair voor geprogrammeerd. Maar als ja. je er krachtvoer bij stopt, dan kan je die melkproducties halen. Dus een gemiddelde melkkoe in Nederland geeft 8000 liter... En, en een koe onder natuurlijke omstandigheden geeft misschien 1 of 2000 liter. Dus als je die hele hoge melkproductie wil hebben... en economisch dus kan willen concurreren op die wereldmarkt... dan moet je kracht voor gebruiken. Ja, dus als alleen maar gras en uh, lekkere dingen uit de buurt eten... dan gaat de melkproductie naar beneden. Dat is wel zeer waarschijnlijk dat die melkproductie naar beneden gaat. Niet dramatisch in de zin van dat dat weer duizend liter wordt. Als, als in de middeleeuwen maar meer een paar duizend liter minder zou best kunnen. Of een duizend liter minder. Is dat erg? Dat zou voor het inkomen van die boer zou dat een probleem kunnen zijn. Dat schrijft dat advies ook op, dat ze dus wel een, een inkomensprobleem krijgen. Want die melk wordt eh, wat duurder. Want als je minder produceert, en misschien oh. zijn ook de grondstoffen wel wat duurder, dan gaat die prijs eh, dan wordt de productiekosten aan hoog. Maar voor, ja, voor die koe het, is het misschien wel prettiger. Nou ja, koeien die, die, die zijn moeilijk te interviewen natuurlijk altijd, maar het is nou, evident. Je kan heus wel eens iets zien hoor. Als een koe vrolijk de wei inhuppelt, dan denk je, ja, dit vindt ze leuk. Nou ja, het zijn productiemachines. Uh, 8000 ja, zo zien wij ze. Nou ja, ik denk dat boeren dat wel wat genuanceerder zien. Dus het is een productiemachine, maar ze zorgen er redelijk goed voor. Want anders dan worden ze ziek en dan hebben ze ook een probleem. Ja, maar misschien wordt het tijd dat we ze meer als dieren gaan zien in plaats van als productiemachines. Nou ja, dan dat moet je eigenlijk weer een stapje terug nemen. Er wordt natuurlijk de afgelopen jaren een heel discussie gestart over wat we nou met die landbouw moeten... en met die koeien moeten ja. en met die varkens moeten, sinds dat boek. Dat is natuurlijk niet de oorzaak, maar dat heeft misschien ook een beetje bijgedragen. Is er een hele discussie ontstaan wat we nou met die Europese landbouw willen, met die Nederlandse landbouw willen. En in die zin is dat advies van LTO en NZO is eigenlijk best wel verrassend en moedig. Interessant. Maar eh, of het, eh, het hele probleem daarmee opgelost wordt, want ik ging over sluiten van kringlopen en, en, en, en die voerkant vooral aanpakken, dat is toch maar de vraag, denk ja? ik. Kunt u even kort vertellen wat er in dat advies staat? Want het is meer dan alleen maar de koeien moeten uit de buurt te grazen, hè? Nou ja, volgens mij is het uitgangspunt dat, dat ze af willen van die afhankelijkheid van, in, uh, van soja mm -hmm. en, en palmolie uh, restproducten voor dat krachtvoer. Dat is het uitgangspunt dat het heeft dan te maken met... Eh, dat we toch weinig grip hebben over wat er dan in landen... als Brazilië en, en in Indonesië gebeurt. Even nog, klopt die redenering? Want die wordt er al altijd onmiddellijk ondergeschoven... dat ze tegen die soja enzovoort zijn, omdat het onherroepelijk zo is, als er soja komt, dan is er oerwoud gekapt. Nou ja, er is natuurlijk ook een hele. Dat is de redenering, toch? Dat is de redenering, maar de teg de tegelijkertijd praten we nu over duurzame soja... duurzame palmolie, maar we moeten volgens mij gewoon erkennen... dat wij maar een beperkt controle hebben over wat er in Brazilië gebeurt. Lees de stukken, dus ja. die, die oerwoudproblemen uh, gaan gewoon door. Bovendien, uh, heb je niet het vervoer, wat ook weer vervuilend is... Nou ja, dat is natuurlijk, wat we nu hebben is economisch, komt dat goed uit. Dus dat vervoer van die soja met auto's naar de, de havens in Brazilië en over, met de grote boten naar Europa toe, is niet zo duur hoor. Dat Want vaak paar centen kan ver... je er niet tegenaan produceren, begrijp ik van iedereen. Een goedkopere methode is er niet. Wat er nu is, zou je kunnen zeggen, dat is uh, wat economisch uh, het best uit kan. Ja, maar en het is nu, wel vervuilend. Nou ja, dat is allemaal, uh, volgens mij het grootste is gewoon die oerwoudkap... Uh, okay. uh, en wat ze nu voorstellen is, in die zin is dus ook wel dapper. Volgens mij doen ze het ook vanuit geopolitieke overwegingen. Want die soja, of die zeg maar tot een lengte van dagen... in die hoeveelheden die we nu in Europa gebruiken... kan worden aangevoerd, is maar de vraag. Er gaat steeds meer soja naar China toe. Maar zij willen dus uh, meer voer van uh, de nabije omgeving halen. En er zit wel wat aardigs in. Maar of je daarmee alle problemen van de veehouderij... Nou ja. En wat we hebben oplost, is de, is de vraag. Het is een begin. We hebben dit, het eerste half uur hebben wij een probleemoplossend half uurtje. Ah, heel goed. Gaan we nu over naar de kokerebiek. Nee, uh, het, ik, er is nog een ander aspect aan. Namelijk dat ze vinden dat de mest ook in de, in de omgeving van de boerderij... moet worden uh, weggewerkt, hè? Nou ja, dat is natuurlijk een probleem van Nederland. Nederland ja. heeft natuurlijk veel mest. Maar als je dan kijkt naar die melkveehouderij... die kan eigenlijk al het grootste deel... veruit het grootste deel van de mest op het eigen land kwijt. Mm. En dat wordt natuurlijk nog een klein beetje beter als ze dat uh, met dat plan. Maar uh, dat is eigenlijk al best aardig opgelost. Maar zaken als ammoniakproblematiek, uh, de weidegang... Uh, diversiteit in de wei. Diversiteit in de weides. Maar de vraag of dat daarmee uh, veel beter wordt. En dan moet je dus ook altijd te zuur reageren, in de zin van ieder advies meteen afkraken... en zeggen, uh, dat gaat niet werken. Maar er zitten nog wel een aantal lastige ah, vragen bij. Dat, dat begrijp ik. Maar toen ik het las, toen dacht ik van... ah, het is heel logisch, en b, er worden toch een heleboel problemen... tegelijkertijd opgelost als je, als je het zo weer gaat doen. Nou ja, dat, een beetje terug naar vroeger, hè? Nou, dat valt, ik denk dat het niet terug is naar vroeger... want het wordt, hey? steeds, maar het wordt nog steeds door de markt gestuurd. Het zal nog steeds waarschijnlijk behoorlijk intensief zijn. En dat is ook een vraag die ze zelf in het advies uh, stellen van... Er zijn scenario's mogelijk dat het nog steeds heel intensief blijft. Want dan nog steeds, eh, die boeren moeten nog steeds zoveel mogelijk voer van eigen land halen. En als dat onder de markt wat te veel wordt... dan gaan ze heel veel maaien, heel intensief eh, maaien, eh, graslandbeheer. En dat gaat misschien toch weer de kosten van de vogels. Misschien moeten wij gewoon weer eens wat meer betalen voor een liter melk. Dat is de essentie van het verhaal... wat ook natuurlijk in het boek eh, voortdurend in de orde komt. Ons voedsel is goed, maar het is ja, vrij goedkoop. En die boeren eh, die zitten eigenlijk klem, die verdienen er te weinig aan... Maar hoe doe je dat? Dat ja, blijft toch de vraag? Ja, hoe zou je dat moeten doen? Zegt u het dus. U hebt er een heel boek over geschreven. Nou ja, het is, er is nu een hele discussie aan de gang over hoe je dus uh, de consument tot uh, meer betalen aanzet. En daar ligt een rol van de overheid. Maar ook echt van, uh, van de supermarkten en van de levensmiddelenindustrie. Precies, maar ik heb begrepen dat het aandeel biologische zuivel steeds groter wordt. Dus mensen willen het wel. Die zijn best bereid om meer te betalen voor biologische zuivel. Nee, melk. die trends zijn inderdaad positief, maar nog steeds is het aandeel biologisch melkveehouderij in de totaalhands, melkveehouderij is klein. Maar die trend is positief. Dat moet je inderdaad oppakken. Maar of dat betekent dat binnen afzienbare tijd 2025... is een getal wat in dat rapport staat... Uh, zeg maar heel Nederland uh, in plaats van een euro per liter... anderhalf euro per liter gaat betalen, dat is toch maar zeer de vraag. Maar dat rapport dat gaat ook precies op dit soort dingen in. Die zegt, ja, het is allemaal wel leuk. Stel je voor dat wij het in Nederland voor elkaar krijgen... als het, uh, uh, wat Mieke zegt, hè dan zijn we gewoon toch bereid om wat meer te betalen. Ja, dat kunnen we in Nederland wel doen... maar daarmee is je positie naar het buitenland... wat onze grootste afzegsmarkt is, ben je kwijt. Dat is wat in dat rapport ook gesteld wordt. Ja. Dus los dat nou eens op. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk... als je dus alles in één keer wil oplossen, dan, dan, dat, dat is verlammend. Dus als je alle initiatieven meteen... Uh, uh, hey, uh, alle wereldproblemen met ieder initiatief wil oplossen... Hm. dan, dan dat werkt verlammend. Maar eh, ik denk het grootste probleem blijft gewoon het verdienmodel van de boer. Als je het verkeerd doet, dan blijft de druk bij de boer en gaan die toch weer eh, misschien dingen doen die niet goed zijn voor de vogeltjes en niet goed zijn voor het milieu. Eh, ook in, in die, in die kringloopsluiting. Eh, da daarom is het natuurlijk ook zo bijzonder dat nu dit advies, wat best wel stringent is en best wel tegen een hoop boerenharen instrijkt, uiteindelijk uit de eigen gelederen tevoorschijn komt. Nou ja, ik, een vraag die ik zo in de ondergang hoorde... is van hoe groot is het draagvlak bij de melkveehouders zelf voor dit plan? Er zaten hoe... er vijf melkveehouders in die commissie, hè? Ja, maar goed, of dat is de vraag altijd van of dat betekent dat... Maar die... ik begreep uit het verhaal, maar even nog, sorry... dat ze zich daar wel min of meer aan verbonden hebben. Een bindend advies, ja, ik, ik, uh, dat staat, dat hebben ze gezegd... dat ja. staat in het in rapport, maar of dat ook betekent... dat die boeren dat uh, moeten doen, dat is volgens mij de vraag. Uh, het zijn allemaal zelfstandige ondernemers en het gaat volgens mij... Je kan ook ik... zeggen de groeten. Nou ja... In principe wel, ja. Dus Friesland Campina, de grootste, melkvee, de grootste melkverwerker in Nederland... als die zich daar sterk voor maakt, dan zal het helpen. Maar als je zegt, jongens, jullie moeten het doen en jullie lossen het maar op... dan zal er veel weerstand zijn. Ja, maar er zijn ook mensen die, veel mensen die heel graag een koe in de wij zien. En dat zou met dit plan ook weer beter gaan. Want er zijn nu nog steeds koeien die nooit buiten komen. Nou ja, weidegang uh, is, een, dat is dus een bijna geregeld. Een gemiddelde koe mag uh, 9% van de tijd buiten staan. Dus weidegang is beperkt. Maar het is volgens mij niet duidelijk in het plan of die weidegang daardoor bevorderd wordt. Want als dat voer van het eigen land moet komen... weidegang, dus koeien nog meer naar buiten brengen, is niet goed voor de voerproductie. Dus als die boeren gedwongen worden om maximaal voer van hun eigen hectares te halen... dan zou het ook ten koste kunnen gaan van de weidegang. Wat dat het is een, Het is toch wel een mooi rapport. Ik was er juist wel blij mee. Ik, ik, en ik dan het, zie ik, nou ja, het. Nou ja, volgens mij moet je dus. We uh, begonnen natuurlijk van. Je moet niet meteen alles uh, zeg maar te kritisch benaderen. Het is een dapper, interessant initiatief. Okay. Dat moet gezegd zijn. Maar ja. de vragen die ze deelt zelf stellen. en de vragen die ik hier ook stel. als je die niet oplost, is er altijd een risico dat het. Het risico. Oké, okay. voor de boeren. Dankjewel. Landbouwwetenschapper Hans van Grinsven. Samen met Kees Komans schreef hij het boek Dit is uw land, het einde van een boerenparadijs. Hartelijk dank voor de komst. En Theo Radio 1. Ze zijn er wel. Dat ik ze ken, nee. Een komkommerkas in Friesland. Maar ik heb geen luister, die mensen hoor. Een jongen uit Oost-Polen. Mijn naam is Pavel Borowik. Ik kom from uh, East Poland. Hij is niet alleen. Ze wel uh, overal in de dorpen.